Eén uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Jan Pronk gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen... op GroenLinks stemmen. De voorheen PvdA-koryvee legt zo uit waarom je dat nodig vindt. En ooit gedacht... ik heb die makelaar bij de koop van mijn huis... wel erg veel betaald. Nou, dat klopt waarschijnlijk. In het boek De Makelaar staat hoe de beroepsgroep zo rijk is geworden. Nu het NOS met Jan van de Putten. De afgezette Oekraïnse president Janukovic was mogelijk van plan om op het onafhankelijkheidsplein in Kiev nog veel meer doden te riskeren dan de 88 die afgelopen week zijn gevallen. Dat blijkt uit papieren die zijn gevonden in zijn huis, even buiten Kiev. Volgens het plan moesten scherpschutters het plein omsingelen en de menigte onder vuur nemen. Bij de operatie zouden 22.000 agenten en 2000 man speciale troepen worden ingezet. Janukovic is nog altijd spoorloos. Volgens geruchten is hij ondergedoken in het zuiden op de Krim. Een krant in Oeganda heeft de namen van honderden homoseksuelen gepubliceerd. Onder de kop 'Exposed'. staat in de krant Red Pepper een top 200 van homo's. Op de lijst staan ook de namen van mensen die zelf nooit gezegd hebben dat ze homo zijn. De actie van de krant doet denken aan die van het Oegandese blad Rolling Stone. Ook dat blad publiceerde drie jaar geleden een namen van homo's... toen er een discussie was over de vraag of de doodstraf moest worden ingevoerd voor homoseksuelen. Het gevolg was dat het geweld tegen homo's in Oeganda fors toenam. Gisteren ondertekende de Oegandese president Museveni een wet... waarmee homo's levenslang kunnen krijgen. In Amstelveen is een man uit Ierland aangehouden... die wordt verdacht van doodslag. Tegen hem liep een Europees aanhoudingsbevel. Zijn aanhouding was meer of meer toevallig. De politie was eigenlijk op zoek naar Britse criminelen. Daarbij wordt het publiek om informatie gevraagd... over verdachte Engels sprekenden in Nederland. En zo kwam de politie deze man op het spoor. Na onderzoek blijkt het om een Ierse man te gaan... die voortvluchtig was voor de Ierse autoriteiten... en die verdacht wordt van betrokkenheid bij een doodslag die in 2011 heeft plaatsgevonden in Ierland. Nederland zal de man uitleveren aan Ierland. Bij ING is er weer een storing bij het internetbankieren en het mobiel bankieren. Klanten zagen dat af- en bijschrijvingen op de site op de verkeerde plek terechtkwamen, waardoor ze niet wisten wat er met het geld gebeurde en of ze nog genoeg saldo hadden. De bank heeft mijn ING en de mobiele applicatie uitgeschakeld en probeert de problemen op te lossen. Hoe lang dat gaat duren, is onbekend. Het is de derde keer deze maand dat er storingen zijn bij het internetbankieren van ING. De politie van Groningen heeft een man opgepakt omdat hij een overval op zijn eigen sportschool in scène zou hebben gezet. Volgens de politie heeft hij brand gesticht en met een pistool op zichzelf geschoten. De verdachte lag vorig jaar mei zwaar gewond op het dak. Hij had schotwonden en in het gebouw was er op een aantal plaatsen brand. Hij wilde zelf de politie en hij zei dat hij was overvallen. En tijdens het onderzoek ontdekte de Groningse politie dat zijn verklaring niet klopte. Over het motief van de man is niets bekend. In Den Haag worden de medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen gehuldigd. In het torentje op het Binnenhof worden ze ontvangen door premier Rutte. Verslaggever Joris van der Kerkhof staat te wachten tot ze weer naar buiten komen... en vertelt wat er vanmiddag verder gaat gebeuren.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 Radio 1. Jan Bronk, u gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks stemmen. Zo liet u gisteren weten. Sinds wanneer stemde u PvdA? Sinds ik voor het eerst mocht stemmen. Dat was uh, rond 1960-61. En nu, na al die jaren, stapt u over? Nou, stap over. Alleen wat betreft uh, één verkiezing. Ik heb natuurlijk altijd bij alle verkiezingen... altijd de Partij van de Arbeid gestemd. Euh, maar ik vind dat ja. het voor de komende verkiezingen... dat gaat dus alleen maar om de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Hè? Ja. Uh, dat het uh, goed is om mijn stem te geven aan een andere politieke partij. En Henk Willem Smits en Joost van Kleef zijn journalisten... en schrijvers van het boek De Makelaar. En in het boek wordt beschreven hoe en waarom makelaars... zo vreselijk rijk zijn geworden in het verleden. <hijen> en dat dat nog zo is... Dat is nog maar de vraag. Zijn jullie dat gaan schrijven omdat jullie zelf ooit te veel betaald hebben aan de makelaar? <laughs> nou ja, ik wel. Ik heb een gekocht in 2007. Henk niet, want Henk huurt. En die is een stuk goedkoper uit. Ja, Henk is een stuk goedkoper uit. Ja. Ik ben er meer De De Nieuwsbv en Willemijn Veenhoof. Jan Pronk, jarenlang PvdA-corrivé boegbeeld en linksgeweten van de partij. Vorig jaar zei u al uw lidmaatschap op... en deze raadsverkiezingen stemt u dus op GroenLinks. Weet u eigenlijk op wie u gaat stemmen? Ja, nummer één, Inge Vianen. Die is goed, hè? He? Die hebben we in de uitzending gehad een tijdje geleden. Ja, ik heb haar ontmoet... Uh... Ik ben nogal geïnteresseerd in het beleid met betrekking tot asielzoekers en vluchtelingen. Dat weet u wel. En u weet dat er in Den Haag een vluchtkerk is, waar nu een klein jaar ook zo'n 70 asielzoekers, illegale, noemt men hen in Nederland, verblijven. En eigenlijk is GroenLinks de enige politieke partijen in Den Haag die zich uh, hun lot heeft aangetrokken. Ik heb haar ook daar ontmoet. Ik ben er ook natuurlijk op bezoek geweest. en Ik heb een aantal andere bijeenkomsten meegemaakt hier in Den Haag... over de situatie van um, de asielzoekende... En toen en, dacht, en u, de, dacht en de, u, haar moet ik hebben. Maar op haar ga ik stemmen. Ja, zij is uh, zeer betrokken. Ze heeft ook een achtergrond op dit terrein. Ze is uh, bezig geweest in het verleden jarenlang... op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Um, ik en daar ook als iemand die zich duidelijk weet uit te spreken... ze is al gemeenteraadslid, hè? Ja. Uh, over de vraagstukken... met betrekking tot de multiculturele samenleving in uh, Den Haag. Uh, dat is natuurlijk een groot vraagstuk in Den Haag. Uh, dus het wordt gewoon GroenLinks, dit keer bij de Voor deze gemeenteraadsverkiezing in Den Haag wel. Is het nu definitief er uit de liefde tussen u en de PvdA? Nee hoor, of volstrekt niet. Ik, ik kan er weer bij zeggen... want uh, dat ik bij, me al voorgenomen heb om bij de aanstaande verkiezing... voor het Europese parlement op Tang te stemmen. Dat is... Uh, Waarom een Paul Dat is Partij van de Arbeid, hij is een uh, lijsttrekker daar. Ja, en waarom een ik... Paul Tang? Wat zegt u? Waarom een Paul Tang, precies? Nou, nou omdat ik ken hem. Uh, ook, hij is natuurlijk oud-Kamerlid. Uh, het is een uh, goed econoom, met een goed verhaal... over uh, de economische politiek in Nederland... over Europa op zichzelf. Ik heb daar dus vertrouwen in... Ja. Uh, maar ik erbij zeggen, uh, om het uh, wat te relativeren. Als ik in Amsterdam zou moeten stemmen, dan zou ik stemmen op, op Hilhorst. Oh, en die is het is Partij heel. van Arbeid, omdat ja. de problematiek in Amsterdam... weer anders wordt verwoord tussen de, de politieke partijen. En ik vind dat als je burger bent van de gemeente... dat je heel goed moet kijken naar het beleid dat is gevoerd... door een bepaalde politieke partij en het beleid dat men voorstaat. Maar toch, u heeft sinds 1960, 1961... bij alle verkiezingen op de PvdA gestemd, vertelde u net aan Willemijn. Ja. Is het moeilijk om zo'n beslissing te nemen... om te stemmen op een andere partij dan? Nou, niet zo moeilijk als de beslissing om je eigen partij te verlaten. En die partij heb ik verlaten vanwege een principieel Standpunt ja. met betrekking tot het, het, ja, het, het, wat ik noem, het afstand noem van, van basiswaarden. Dat was een beslissing die ik jarenlang heb voorbereid, want dat, het ging natuurlijk geleidelijk aan die kant op. En als je eenmaal die beslissing mm. hebt genomen, dan ga je nog specifieker kijken naar het specifieke eigen beleid dat gevoerd wordt door een fractie in een concrete verkiezing. En dat is, dan hoeft dat niet meer een principiële keuze voor altijd te zijn. In uw statement op de GroenLinks-website schrijft u het volgende. Groen, GroenLinks, en zeker Bram van Ooyek, verdient het dat velen... die het beleid van de regering afwijzen, dat tonen door op GroenLinks te stemmen... en niet op één van de gedoogpartijen. En daarmee wachten tot de komende parlementsverkiezingen... zou een vergissing zijn. Gemeenteraadsverkiezingen hebben nationaal politieke betekenis. En er kan nog heel wat worden bijgesteld en voorkomen... Bovendien ondergaan juist de gemeente grote gevolgen... van het huidige nationale beleid. En daarom moet bij de gemeenteraadsverkiezingen... duidelijk en inhoudelijk politiek stelling worden genomen. Dat lijkt mij meer dan alleen een lokaal Haags... Behaal ja, dat klopt. De gemeenteraadsverkiezingen zijn natuurlijk ook verkiezingen... die een nationale betekenis hebben. En ik heb dat, uh, dacht ik, duidelijk uh, gesteld in dat stukje. Ja. Mm -hmm. um, kijk, alle gemeenten ondergaan natuurlijk de grote problemen... van de bezuinigingen waar dit kabinet nu voor heeft uh, gekozen. Maar en dat bezuinigingen... is tegen het kabinetsbeleid op dit moment. Ja, ja op dit moment wel. Ja. Wat betreft, maar dat is dus niet zozeer principieel. Dat is een kwestie van beleid. Ik ben het met dit beleid totaal oneens. Ik vind dat de regering moet blijven zitten. Uh, het zou rampzalig zijn wanneer er vervroegde verkiezingen zouden komen... Maar dan vind ik wel dat uit die aanstaande gemeenteraadsverkiezingen duidelijke signalen moeten gegeven worden naar het kabinet. op dat men het beleid kan bijstellen. Ja. En ik vind eerlijk gezegd dat, en dat is een bijkomend punt. dat GroenLinks de juiste signalen afgeeft. Maar dat is eigenlijk bijkomend. De want de als een andere partij, niet. ik zeg dat is een bijkomend punt, dat als een andere partij die juist de juiste signaal had afgegeven, had u op die andere partij gestemd. Maar alleen maar omdat u het niet eens bent met het kabinetsbeleid. Nee, mijn uitgangspunt is De Haag. Echt. Dat ja? heb ik net ook gesteld. Ik vind het toch een beetje tweeslachtig, meneer Pronk. Aan nee. de ene kant zegt u dat het kabinetsbeleid deugt niet. Dus ik ga zeker niet op een van die twee partijen stemmen. Aan de andere kant zegt u ja, het ook lokaal Niks tweeslachtig. In de eerste plaats, het zijn gemeenteraadsverkiezingen en ik kies dus op een, op een partij die zich bewezen heeft de afgelopen jaren. De Partij van de Arbeid heeft in Den Haag, naar mijn mening, het er heel erg bij laten zitten. Ik wil, kijk, u zult niet zo erg in Den Haag geïnteresseerd zijn, dat kan me heel goed voorstellen. Maar er is natuurlijk een grote discussie geweest in Den Haag over het Spuiforum. Ja. Nou, die beslissing die men heeft genomen, uh, vind ik totaal in strijd met de prioriteiten die ik in de stad hoort uh, te stellen. De discussie over de schilderswijk, de discussie over. Over de vluchtkerk, naar asielzoekers. En ik voeg eraan toe. Ik ben Scheveninger. Voor mij is heel erg belangrijk. wat er bijvoorbeeld vanuit Den Haag. met betrekking tot Scheveningen wordt voorgestaan. Vele Scheveningen zijn het met mij eens. dat de Partij van de Arbeid op dat punt ook behoorlijk heeft laten liggen. En dan kies je dus. om een signaal af te geven. tegen de gemeenteraadsfractie uh, van de Partij van de Arbeid. dan kies je op die partij. die op dat punt het juiste beleid voorstaat. naar jouw mening. en die bovendien. een juist signaal kan afgeven. in de richting van het nationale beleid. Uh, meneer Pronk, u schreef toen u uw lidmaatschap bij de PvdA opzegde... Op dat u niet van plan was om act activistisch te gaan ageren... tegen uw oude partij. Zo, zo zei u dat, toch? Ja. Maar dat, dat klinkt dit toch wel, eigenlijk? Ja, waarom? Als ik een half jaar later gevraagd word... Uh, of ik op een andere politieke partij zou willen zijn... is dat toch uh, niet activistisch? Ja, wel, Bovien... U geeft een statement af, meneer Nog een Brok. keer, nog een keer. U geeft als een ik... statement af? Ja, duidelijk. U, u was, zegt de PvdA heeft het verprutst in op, Ik word gevraagd om het argumenten toe te lichten waarom ik op een andere politieke partij stem bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Niet meer en niet minder. Ik voeg eraan toe dat het geen afstand is van de Partij van de Arbeid, wat mij betreft. Want ik, ik heb u net verteld. Ik zou in april aanstaan, of wat is het, ietsje later. Het is wel afstand van de Partij van de, van de, de, van de, de Arbeid, meneer Ponk, wat u niet, zegt dat de Partij van de Arbeid het in Den Haag verprutst heeft, met Het is woorden. afstand nemen van het beleid van de Partij van de Arbeid op nationaal niveau. Ja, wat degelijk, en dan vind ik, dat er een signaal moet worden gegeven dat men dat beleid moet bijstellen, ik hoop dat men blijft zitten... bij de partijen in deze regering... maar dat men dat beleid gaat bijstellen... en de gemeenteraadsverkiezingen vormen een belangrijke mogelijkheid... om een signaal af te geven naar de regering... om haar beleid bij te stellen. Dat is toch normaal bij verkiezingen? En waarom ook niet op een van de geduldpartijen? Vindt u dat dit kabinetsbeleid oh ja, dan ik, zo verwerpelijk ik, ik, is... dat zelfs dat niet kan? Oh ja, nee, ik ben het met de economische politiek van de heer Pechtocht... totaal oneens. Uh, ik ben het met een aantal uh, punten, met name van de ChristenUnie... zeer eens, maar uh, niet zozeer met hun economische uh, politiek. Uh, en dan kom ik heel erg gauw bij GroenLinks terecht. Omdat GroenLinks natuurlijk heeft overwogen om mee te doen... in die uh, gedoogconstructie, constructie. Maar om uh, redenen die ik totaal deel... Uh, de visie op het sociaal-economisch beleid om het begrotingsbeleid daarvan afstand heeft genomen. Dat vind ik een rationele overweging. En om die rationele overweging is zij mijn steun ook waard. Heb je twee mensen zitten die hebben een boek geschreven... over de makelaar, Henk Willem Smits en Joost van Kleef. En die heren zitten met belangstelling te luisteren. En ik vraag hen, is dit nou lokaal, wat Pong doet... of is dit nationaal? Heren. Nou, Henk, zeg jij het maar. Uh, uh, nou ja, als, kijk, als de heer Pronk het zegt, en dat weet de heer Pronk denk ik zelf ook wel, uh, dan uh, haalt hij daar prompt uh, het nieuws mee. Het is volgens mij ook niet de eerste keer dat. Uh, dat wij erin trappen. <laughs> dat de heer Pronk iets roept uh, waar hij het uh, niet mee eens is binnen de PVDA. En uh, ja, ik vind dat hij het heel knap doet, uh, dat hij er toch weer mee. Uh, in mee in de publiciteit komt. De publiciteit komt ja. Ja. Dus dat is een enige reden, denkt u? Nee nee, nee, nee, nee, dat denk ik niet. Ik, denk, ik, ik twijfel niet aan de oprechtheid uh, van de heer Pronk... over het wel verscheveningen van Scheveningen. Okay. Maar, uh, en dat ja. van de mensen in de vluchtkerk, hè? vergeet dat ja, niet. Okay, dat is echt ja. een heel groot probleem. Nee. zowel in Amsterdam als in Den Haag. En in Amsterdam doet de Partij van de Arbeid en ook de burgemeester dat beter. Meneer Pronk, uh, kunt, kunt u ooit nog opnieuw lid worden van de PvdA? Ik heb aangekondigd dat zodra de Partij van de Arbeid... Uh, weer kiest voor uh, het teruggaan naar de 0,7 als uh, internationale verplichting die men nu eenzijdig heeft laten lopen. Bij ontwikkelingssamenwerking. In en, dat is ontwikkelingssamenwerking. En wanneer de Partij van de Arbeid echt daadwerkelijk afstand doet... van het criminaliseren van illegale. Uh, zodat ze dus niet meer als een, als een misdadiger worden beschouwd... omdat ze hier zijn en niet meer naar hun eigen land terug kunnen gaan. Als die partij heel duidelijk afstand neemt van die twee punten... dat ik mij weer aanmeld als lid van de Partij van de Arbeid... dat heb ik ook desgevraagd aan Hans Pekman meegedeeld. Maar is er op dit moment iemand in de PvdA die nog uw geluid verkondigt? Hans Pekman. Ja, de enige. Ja, ik, ik heb grote waardering voor Hans Spekman. Mm -hmm. uh, en ik vind hem een echte sociaal-democraat. Ja? U bent er nog? Ja, ik wel. U reageert altijd <laughs> zo gauw dat ik u nu even de gelegenheid <laughs> gaf om dat te doen. Maar u bent in de tussentijd nog niet teruggevraagd, vermoed ik. Oh, Hans, ik, heb, ik heb eerlijk gezegd uh, regelmatig contact met Hans Spekman. Op zijn, op zijn initiatief. En dat stelde natuurlijk ook zeer op prijs. Ja, maar u, hij heeft u nog niet gevraagd. Hij weet dat als hij mij nu zou vragen... dat ik uh, hetzelfde antwoord geef als ja. ik destijds heb gegeven. Daar was ik duidelijk over. Als, als de partij van de, op die twee principiële punten terugkomt... van die genomen beslissing, meld ik mij weer aan. Ja, hij heeft, hem, hij heeft u nog niet een beetje zitten masseren... en uh, etentjes mee ne nee, uiteen. Eten hij mee zou, zou ja, wel gek is? zijn op dit punt. Want uh, hij, hij gaat nu GroenLinks stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat, dat, gaat, weet, dat, weet, dat weet Hans Spekman. En ik heb hem dat van tevoren ook meegedeeld. Oh, van ja, kom, ik ben de ook Ik ga GroenLinks stemmen. Mee. Nee hoor, totaal niet. Eerlijk gezegd, deze beslissing uh, staat al uh, een aantal maanden gemeld in uh, publicaties van GroenLinks hier in Den Haag. Uh, u heeft het nu pas uh, kort geleden in de gaten gekregen. Ja, wij zijn niet zo snel. Nee. <laughs> Dat merkt u net ook al. Meneer Pot, blijft u gewoon zitten daar. Ja Radio 1, de nieuws -PV. Daar ook in Den Haag. NOS-verslaggever Gio Lippens in de ridderzaal. De Olympische medaillewinnaars worden daar gehuldigd door onder andere premier Rutte. Gio, wat gebeurt daar nou nu op dit moment? Op dit moment heel weinig. Ik zal zelf trouwens iets minder uptempo spreken als jij. Want uh, we zitten in de ridderzaal in afwachting van die sporters. En uh, we zullen het een klein beetje op biljarttoon gaan doen. Want zometeen komen die sporters één voor één binnen. Ja, maar dan moet je, en dan, fluisteren. Ja, dan moet je echt gaan fluisteren. Maar ja. dat wordt wel heel erg lastig, Felix. <laughs> nou, waarom kan je niet fluisteren? Maar ik vind Deze toon vind ik eigenlijk toch wel prima zo. Dus nee, we gaan gewoon even op een normale toon praten. Want ze zijn er nog niet. Niet. We krijgen straks toespraken als die sporters eenmaal binnenzitten, onder andere van premier Rutte. Dan krijgen we nog een toespraak van de voorzitter van NOC-NSF, André Bolhuis, minister Schippers zal nog wat zeggen. Ja, en dan gaat het allemaal gebeuren. Dan worden er nog wat prijzen uitgereikt. Worden de mensen naar voren gehaald voor de bonussen, de checks en dat soort zaken. Ja, en dan gaat het weer verder in het programma van vandaag. Maar voorlopig is het hier dus stil. De sporters hebben we wel al, dat hebben we eerder al gehoord, van Joris, die buiten stond. Die zijn daar natuurlijk al binnengekomen richting het Torentje. En ja, dan zie je de een na de ander binnenkomen. En dan valt het toch wel weer op. Op het moment dat Sven Kramer langskomt. Ja, dan, dan barst dat publiek toch meteen weer uit. In enthousiasme. Want dat is dan toch wel de grootste held van allemaal. Voor de meeste mensen aan de kant. Nou, daarna zijn ze het torentje ingegaan. Ja, En dat is helaas besloten geweest. We weten niet wat er is besproken. We zullen maar zeggen: wat happens in het torentje. Steeds in het torentje. Alleen yes. Joris van der Kerkhoff. Die staat nu beneden daar bij dat torentje. En die heeft zojuist premier Rutte even naar buiten zien komen. Ja, die kwam eerst naar buiten om de sporters te halen. En dan daarna binnendoor buiten om ...op de trap uh, op het ministerie van Algemene Zaken... Uh, ...stond hij daar in het midden van de medaillewinnaars in eerste instantie. Hij is de man op de foto zonder medaille, maar wel met een mooie stropdas. En Irene Wu staat dan uh, helemaal in het midden als degene die... Uh, de zwaarste en het meeste aantal medailles bij zich heeft. Ze heeft ook een methode gevonden, zie ik op de foto die ik zelf gemaakt heb... om die medailles heel handig vast te houden. Dat is toch knap om zoveel medailles in een rijtje zo bij elkaar te houden. Naast haar Sven Kramer. En nadat eerste medaillewinnaars met de premier op de foto mochten... mochten daarna de coaches daarbij. En precies achter Jorrit Bergsma stond Arie Koops. De man waar hij in ieder geval een paar dagen geleden nog nou ja, niet zo heel erg fijn mee, mee omging. Maar nu staat iedereen lachend bij elkaar. En iedereen heeft veel plezier. De premier had ook veel plezier. Geen grapte nog dat hij bij de oranje ballonnen die er zijn, de rood en blauwe ballonnen die er zijn, misschien toch ook nog wel een mooie oranje VVD-ballon zou kunnen ophangen. Het zijn tenslotte verkiezingen. Maar vond het niet gepast. Ze komen zo dadelijk binnenlopen de ridderzaal in. En de mensen die nu binnenkomen lopen, de oud-voorzitter van het MKB, maar ook heel veel familieleden, die gaan op die mooie uh, rode stoelen zitten in de ridderzaal. En daar staat netjes op bonden. Nou, daar zullen de mensen van de bonden mogen gaan zitten. Familie. Ik denk dat daar de familie mag gaan zitten. En vooraan <laughs> komen dan uiteindelijk uh, toch staat echt. Er uh, staat geen bordje van de, de sporters. Er staat geen bordje van. Even. Ja, dan moet ik, dan moet ik er. Moet ik er <laughs> nee, er is er één die Kerkhof heet, maar die heeft geen medaille gewonnen met het uh, shorttrekken. Um, er zijn twee prachtige stoelen. Verder nog Willemijn. En daar gaat niemand op zitten. Dat is de stoel van de koning en de koningin. Maar daar gaan ze dan straks naartoe. Gaan ze op stoeltjes in het werkpaleis van de koning zitten. Maar niet hier op die stoelen in de ridderzaal. Die van de Kerkhof, dat die short -dress is volgens mij de ex van iedereen wust, dacht ik. Nou. Ja, zoek ja, het zo ja, dan weer. Nou, dat <laughs> weet Gio wel, denk ik. Gio die weet dat ook niet, joh. Die kent nee, al die, die relaties weet dat niet. niet. Nee. Dat weet hij wel, maar dat wil hij het niet over hebben. Heren, bedankt. Dag. Long John Baldry met Walk Me Out in the Morning You, my honey. En dan die lage stem. Oh. out in the morning you and I Dat die twee meter is. Morning Dew, echt door Jan Alleman gezongen, ooit gecomponeerd door Bonnie Dobson, maar dat is al heel lang geleden en daarna groot gemaakt door de Grateful Dead. Maar in één keer kwam in 1980 Long John Bolsley met dit nummer om de hoek zeilen. En ik moet zeggen: dit is echt heel goed. De nieuwsbV besteedt deze week aandacht aan illegalen in Nederland. Gisteren hoorden we het verhaal van Osman en Ilham vanuit de zogeheten vluchthaven in Amsterdam. Vandaag is verslaggever Robert Jan Boy in de Pauluskerk in Rotterdam, die ook onderdak biedt aan vluchtelingen. Er staat hier een meneer met zijn onderbeen helemaal in het verband. Ja. En ook zijn rechterhand zit in het verband. Ja. En meneer praat met Shani Middelkoop van de Pauluskerk. Ja. Waar we nou zijn, die wij. ben in Rotterdam, ja. Ja Rotterdam. ja, Rotterdam? Ja, Rotterdam, ziekenhuis bij Rotterdam. Ja. Ja, ik ga ziekenhuis. U gaat naar het ziekenhuis. Dan Bent u ziekenhuis. geweest? Ja, ja, geweest ziekenhuis. Ja. En ging dat makkelijk? Vond u daar zo terecht? Ja, makkelijk. Bouten, slapen, koud. Eén dagen met vrienden, twee dagen buiten slapen. en ik zeg ja... ja. Met dat CRB? Ja. Je komt hier allerlei verhalen natuurlijk tegen hier in de Pauluskerk. Ja, dat klopt. Ik kijk even om me heen en ik zie hier uh, ja, mensen, ja. vluchtelingen. Ja. Uh, zitten, ze schaken, wachten op het spreekuur. Ja, zitten. Uh, over de procedures en zo. Even? Ja. ja. Vragen uh, allerlei over de advocaat. En uh, weet u een advocaat? Uh, waar moet ik wezen? En, uh, en wat moet ik nou met mijn been? Ik, ik snap het ook niet helemaal. Want normaal krijg je vanuit het ziekenhuis een afspraak. Ja. Maar goed, hij wil dat er nu vandaag naar gekeken wordt. Ja, sommige mensen die maken zich een beetje druk. Omdat, uh, ja, waarschijnlijk in het ziekenhuis niet helemaal uh, duidelijk gezegd uh, hoe het zit. De mensen hebben geen papieren natuurlijk. Nee, nee dat klopt. Maar goed, daar, uh... Hoe gaat het dan? Dat, daar hebben we eigenlijk nog geen probleem mee, tenminste met Erasmus ziekenhuis niet. Daar, uh, kunnen Word je sowieso geholpen? Ja, als iemand een gebroken been heeft, dan wordt hij zo geholpen. Want ja, dat kan in het weekend gebeuren. Uiteraard. Ja, ja en dan uh, kan hij geen verwijzing van de arts hebben. Maar als hij dan zegt, ik kom uit de pauskerk of ik ben bij de pauskerk bekend... Ja. dan wordt er op maandag gebeld van, uh, is die en die meneer uh, is die bekend bij jullie? En ja. nou ja, meestal is dat zo en dan is het goed. Het nieuwe gebouw? Eerst zat het in een... Uh... In een oudere kerk. Ja, en, en nog een tijdje een soort, in een tijdelijke locatie. Dat ja. is helemaal behelpen. En nu is het een bijenkorvenachtige situatie. Ja, dat klopt. Dat is met een frisse voer. Druk, ja. Trap, open, veel raam. Ja. En nog steeds de spreuk. Ja, Overwinnen je... het kwade door het goede. Ja, dus dat, dat is gebleven altijd. Ja, zeker, zeker. Dat is onze lijfspreuk. En uh, nou ja, dat... Uh... Hoe is het gebeurd, Been? Met de fiets, ja. Gevallen met de fiets? Ja. En u heeft geen huis? Nee, ik heb geen huis, ik ben illegaal. Ja, ik wacht ja, bouw buiten slapen. Dan komt die mevrouw, die elke man hier helpt mij, geeft mij geld. Ja, mevrouw Shari? Ja, ja. elke man geeft mij geld. Ja, ik ga met een vriend, vriend slapen, dan eten kopen. Die, ja. ja. En hoe lang bent u al illegaal in Nederland? Ik ben zeven jaar hier in Nederland. Ja, ik ben illegaal Eén, één jaar, twee jaar. De hele tijd op straat? Ja. ja. Waar komt u vandaan? Irak. Kunt niet terug? Nee, ik kan niet. Ik moet met de Amerikaan. Die kan niet. Met Amerikanen Amerikaan ik werk. Ik heb, ja. Hij heeft met de uh, Amerikanen gewerkt. Nou ja, dat is ja. natuurlijk dodelijk als ze dat merken. Ja. Uh, in uh, Irak. Dus uh, daar kan je beter maar vertrekken. Want ze hebben je gehuld met de vijand en dan... Ja. Uh, gaat het niet goed. met maar, maar waarom krijgt de meneer dan geen verblijfsvergunning? Ja, dat is het probleem uh, van uh, de Nederlandse regering. Die zegt, ja, het kan best dat het gevaarlijk is. Maar hij moet dat aantonen. Dat het voor hem persoonlijk gevaarlijk is. En dat, nou ja, dat heb ik net gezegd. Tenminste, dat zei ik al. Je krijgt nooit op een briefje van uh, als jij terugkomt dan... Uh, het is natuurlijk vaak een uh, collectief gevaar. Het is niet aan te tonen? Nee. Dat, tenminste, de IND vindt het onvoldoende aan, aangetoond dat... Hij deze loopt. Dus dan zit je tussen het wal aan het schip? Ja, Ja, ik ben elke dag, ja, mijn hoofd ook niet goed. Ik ben hier geweest, drie jaar bij ziekenhuis slapen, mijn hoofd niet goed. Ik ga GGZ elke week, die komt bij mij, medicijnen brengen voor mij. Ja, gebruiken elke dag acht medicijnen. Ja, drie tabletten, Stalaprom, Exazapam, die voor hoofd ja die andere voor rustig dan andere voor pijn ik weet veel tabletten ja ja veel moeilijk ja dan ook goed ik kom bij Chanel Chanel elke maand help mensen die allemaal goed ja die veel helpen mij ja ik ga met mensen slapen ik heb geld kunt u hier ja. slapen ja ja kan, dat? kan. Ja, dat ja dat kan ja ja dat, dat is dan een geluk ja zeker ja maar hoe, hoe moet het nou verder hoe, ja, Hoe ziet die toekomst eruit? De, de, de, de meneer haalt de schouders op. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Ik bedoel, euh, dat, dat zeg ik ook altijd. Dat is het uitzichtloze. Mensen die kunnen, hebben geen toekomst. Ja, ik heb het probleem Irak. Dan ik ga ik Irak met terroristen. Ga Bouten slapen, beter dan terug naar Irak. Het voelt zo machteloos allemaal, Dat klopt, dat heb je ook vaak een machteloos gevoel. Want ja, wij kunnen de structuren niet veranderen hier in Nederland. Wij kunnen op hele kleine schaal hier in de pauskerk kijken... Uh, dat we er een beetje aan kunnen doen. Wat aan kunnen doen? Een luisterend oor is even kijken. Nou, probeert het eens bij die advocaat. En dat zijn eigenlijk toch een beetje de mogelijkheden. En ja, toch proberen bij de overheid. Dat doet uh, onze directeur. Om daar, uh, nou ja, uh, wat te bewerkstelligen. Maar ja, dat is uh, iets van lang adem natuurlijk. Okay, u kunt naar binnen gaan. Ja, ik ga hier ja, bij die chance maken voor mij. Sterkte. Dank u wel. Goedemiddag. Robert-Jan Boy vanuit de Pauluskerk in Rotterdam. Jan Pronk is de gast, Zij het niet aan deze prachtig gedekte tafel... Uh, hier in Hilversum, maar in de studio in Den Haag. Meneer Pronk, dat is wat u bedoelt hè, met de illegale. Het feit dat een man uit de Irak geen toekomst daar heeft... maar ook geen toekomst hier. Dat klopt, zitten in limbo. Kijk, een aantal van die mensen kan niet terug... omdat de regering hen niet wil toelaten van het desbetreffende land. Ze krijgen gewoon geen papieren. Een andere groep wil niet terug omdat ze echt vervolgd worden... Uh, zijn bang om gevangen gezet te worden, gemarteld of uh, omgebracht. Die angst is bijna altijd terecht. En die mensen die eenmaal hier zijn afgewezen... Volgens bepaalde procedure, die, waarvan wij zeggen die procedure moet gevolgd worden en de rechter heeft gesproken. Ja, de autoriteiten die hen vervolgen, trekken zich natuurlijk van die rechtelijke uitspraak in Nederland. Van het is best veilig voor u, niks aan, het is onveilig. Met het gevolg dat die man moet zwerven? Vijftig jaar lang. Want je hebt natuurlijk mensen die hier gekomen zijn als AMA's. En toen ze 18 werden, toen werden ze op straat gezet. Zijn jongeren, en dan moet je dus, de hele, dus alleenstaande minderjarige asielzoekers. En dan zit je je hele leven in limbo. En dan krijg je dus nergens asiel. Nergens de mogelijkheid om te leven. En een aantal van deze mensen, deze mensen zegt. Ja, ik wil niet meer alleen geholpen worden. Gelukkig zijn er talloze groepen in Nederland. die uh, asielzoekers helpen. in Den Haag, in Amsterdam en in Rotterdam, zoals u hoort. Maar ik wil gewoon leven. Ik wil het recht hebben om te bestaan en te leven. En dat is voor het eerst nu dat deze groepen. protest aantekenen tegen wat zij noemen nieuw onrecht. Hen wordt leed toegebracht na al het leed wat ze achter de rug hebben in eigen land. En uw voormalige partij, de PvdA, zou hier heel veel meer werk van moeten veel maken. Veel meer. Het zou een veel hogere prioriteit moeten zijn... Uh, landelijk en ook op plaatselijk niveau. De nieuwsbv met Felix Murders en Willemijn Veenhol. En Jan Pronk dus in de studio in Den Haag en hier aan tafel... in Hilversum de journalisten Henk Willem Smits en Joost van Kleef. Ze doen ons zometeen uit de doeken van welke methodes makelaars rijk worden. Dit is Radio 1. Het internationale doorwegens. De afgezette Oekraïnse president Janukovic was mogelijk van plan om in Kiev nog veel meer doden te riskeren dan de 88 van vorige week, blijkt uit papieren die zijn gevonden in zijn huis even buiten Kiev. Volgens het plan moesten scherpschutters het onafhankelijkheidsplein omsingelen en iedereen onder vuur nemen. Een krant in Oeganda heeft de namen van honderden homoseksuelen gepubliceerd. In de krant Red Pepper staat een top 200 van homo's. En op die lijst dan ook de namen van mensen die nooit gezegd hebben dat ze homo zijn. President Museveni tekende gisteren een wet waardoor homo's in Oeganda levenslang riskeren. In Groningen is een man opgepakt omdat hij een overval op zijn eigen sportschool in scène zou hebben gezet. De verdachte lag vorig jaar mei zwaar gewond op het dak. Hij belde de politie en zei dat hij was overvallen. Maar volgens de politie heeft hij zelf brand gesticht en met een pistool op zichzelf geschoten. En bij ING is er weer een storing bij het internetbankieren en het mobielbankieren. Klanten zagen tijdens het bankieren allemaal rare dingen gebeuren. En daarop heeft de bank mijn ING en de mobiele app uitgeschakeld. Wordt nu gewerkt aan een oplossing? Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. En dat zijn de hoofdpunten. Ik wil wel altijd weten wat voor rare dingen zagen klanten gebeuren dan. Ja, ga je uitzoeken? Ja, ga je uitzoeken, oké, okay, Donald rollo van de redactie die is er met een update van de nieuwsbv.nl. Rambam ga ik het over hebben. Dat was gisteravond weer op tv. Dat is het VARA-programma met de verborgen camera. Misstanden die worden er op een vrolijke manier aan de kaak gesteld. Gisteren waren de roddeljournalisten aan de beurt. De makers van Rambam gingen voor de verandering de paparazzi zelf stolken. Fotograaf Edwin Smulders bijvoorbeeld. En de koning van de roddel zelf, Albert Verlinde. Die werd gevolgd en op een gegeven moment ergerde die zich daar een beetje aan. En toen zei hij dit. Kijk, ik ga nu audities doen uh, voor een productie waar ik drie tonnen investeert. Ja. En waar bij de Varen nooit aandacht aan besteed zal worden. Albert gaat dus naar audities, vertelt hij, voor een nieuw musical. En dan sneert hij naar de varen, onze bnn varen dat we daar toch nooit aandacht aan gaan besteden. En daar houdt het niet mee op. Luister maar even mee. Zo is om als varen wel te zeggen, nou, we gaan een, uh, we gaan een ondernemer volgen die uh, zijn nek uitsteekt. Niet uh, de hulde te doen aan de meest behoorde voorzitter van dit seizoen, die gewoon doodgezwegen is door de varen. We moeten het publiek onder doen waar ze goed zijn, dat is cultuur. Het is eenzijdig. Zegt Appie, mij wel een beetje lastig gevallen, maar geen hulde doen aan mijn fantastische musicals. Jullie moeten cultuur gaan behandelen bij de NPO, want dat is waar jullie voor zijn. En ik zag dat en toen dacht ik, ja, verdomme, hij heeft gelijk ook. Want Felix Meurs, wanneer heb jij voor het laatst aandacht besteed aan een musical van Albert Verlinde? Ik kan het me niet te herinneren. Nee, ik ook niet. Willemijn, ik ook, nee, ik ook nee, niet. Nee, nee, nee. Terwijl nee. wij hier ook het belastinggeld van Albert Verlinde... er een beetje doorheen lopen te jagen. Dat zal me niet gebeuren, dacht ik. Ik las gewoon een cultureel blokje in. Ik heb een recensie opgezocht van een musical van Albert Verlinde. Een van die bejubelde voorstellingen, Sonneveld. Ik heb hier een uitzinnige recensie uit de Metro en die ga ik helemaal <lacht> voorlezen. Omdat ik wil dat wij Albert Verlinde recht in de ogen aan kunnen kijken. Sonneveld dus. Niet eerder zal Tony Neef zo'n zware rol gespeeld hebben als die van zanger, acteur en cabaretier Wim Sonneveld. Twee uur lang staat leef op de bühne in de productie van Albert Verlinde. Hoogtepunt van Sonneveld is het erotische dansnummer... met drie chimpansees, twee flamingo's en een zebra. En voor iedereen die van een verhaal over een interessante man houdt... gaat dat zien. Tony Neef verdient net zo'n groot publiek als toen hij ooit begon. En Albert Verlinde is de beste musicalproducent van de wereld. Nou, kusje erop, Albert dan er maar, hè. Voor alle andere recensies over het werk van Albert Verlinde... hebben we onze teletekstafdeling Schoongeveegd. Ze zijn te vinden op pagina 720. En gisteren ook op tv de eerste aflevering van de vierdelige serie Johan... over het leven van Johan Kruijf. waarin wij bijvoorbeeld zagen... hoe een Kruijf een chickie oppikt. Met Johan Kruijf. Hoe een keertje met mij uit... Ja, wat zei ik nou? Ik hou niet van voetbal. Ik vraag ook niet of je een potje met me wil voetballen. Vraag of je met me uit wil. Ruim 1 miljoen mensen kijken ernaar, en dat is heel behoorlijk. Maar dat hadden er nog meer kunnen zijn als René van der Gijp het script geschreven had. Die kent namelijk over alle voetballers, alle verhalen. Bijvoorbeeld ook over de bijzondere fysieke kwaliteiten van oud-Ajaxiet Wim Suurbier. Op het moment dat er nieuwe spelers binnenkomen, dan wacht je toch altijd op het moment dat ze zich, dat ze zich uitkleden. Dat is altijd een speciaal moment. En, <lacht> en, uh, <lacht> weet je, en uh, dat had ik bij Wim ook. Er, er komt toch wat binnen. Ik bedoel, ja. Interlands Ajax-Europa. Ik denk, nou ja. En op een gegeven moment stond hij in zijn onderbroek en ik denk, ja, die gaat hij dadelijk toch uit doen gewoon. Ja. En, zo, en dan mag ik zien, weet je wel. En op een gegeven moment doet hij hem uit en ik kijk en hij kijkt naar mij zo van, uh, wat is er? Ik zeg Wim. Wist jij dat er hier in Blijdorp... van die hele grote grijze dingen over het zand lopen, die daarmee nootjes van de grond halen? Ja, wist, wist jij dat? Op Twitter heten wij at de BV. Volg ons. En misschien win jij wel die cursus over hemdknopen aanzetten met Tieneke Verburg. Journalist Henk Willemsmits en uh, collega Joost van Kleef, beide bij quote. De ene werkte nog, de ander werkte. Ja, heeft er gewerkt. Joost van Kleef, namelijk jullie maken gehakt van de makelaarswereld... in jullie boek De Makelaar. Dat verschijnt morgen. Ja, en die arme makelaars, alsof die het niet moeilijk genoeg hebben, heren. Hè? Door die huizenbubbel die geklapt is, al die ja. mensen zitten zonder werk. En ja, daar maken dat... jullie graag het van. Oh ja, we hebben het graag gedaan, met heel veel plezier. Ja, want het is natuurlijk wel zo. Er zijn aardig wat makelaars die inmiddels op straat staan door te weinig werk. Toen, ja. die, toen die bubbel nog niet was, was gebarsten, zeggen jullie, hadden ze eigenlijk een beetje een luizenleven. Was dat eigenlijk omdat de huizen zich toch wel vanzelf verkochten? Uh, ja, nee, natuurlijk. Uiteraard hoefde er niks voor te doen, hè, want een huis te verkopen. Een bord in de tuin was genoeg, of een affiche achter de raam met de koop. En de klanten stroomden toe. Ja. Dus uh, je, kon, uh, je kon je niks beters wensen dan makelaar te zijn in de goede tijd. En dat wil zeggen tussen 1995 en 2007. En toen zijn ze echt massaal rijk geworden, die makelaars. Nou ja, ja, wat is, ja, wat is rijk? We hebben bij Quote gewerkt, dus wij kijken pas op vanaf miljoen of twintig. Maar ze hebben goed verdiend, in ieder geval. Wheelen en dealen, makelaars wielen en dealen met uw geld. Hè? Dat ja. is de ondertitel van jullie boek. Ja. Ging het echt zo, uh, ze zetten voor jou een bord in de tuin... gingen er achterover hangen en het stro geld stroomde binnen? Ja, naar de ondertitel is ze eigenlijk een beetje gekozen. Omdat makelaars, weet je, ze, ze hebben niks. Ze gaan met jouw bezit, gaan ze er vandoor... om vervolgens uh, geld te verdienen als ze, bezit, als ze je bezit verkopen. Daar staat die ondertitel. We hadden eigenlijk een andere ondertitel bedacht eer. En dat is de makelaar, het feest is voorbij... Maar de uitgever heeft gewonnen en het is wielen en dealen met uw geld geworden. Maar vertel even hoe dat, hoe dat dan ging. Want ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar gingen ze echt een beetje achterover hangen, een biertje drinken... en wachten tot het huis zich verkocht? Ja. ja. Maakhaas ja, val... deden het liefst zo min mogelijk. Dat zo weinig mogelijk. Dat zeggen ze zelf ook in ons boek. Projectontwikkelaars zeggen het zelf ook. Hè. Die woningbouwprojecten ontwikkelen. Die zeiden tegen ons, ja, goed, had ik het ontwikkeld, moest ik het gaan verkopen. Maar kijk maar eens een makelaar in beweging. Dat lukt je gewoon niet. Dat was Onder andere Erik de Vlieger had daar wat op bedacht. Die had het snoekenklassement uitgevonden voor de makelaar. Je weet wat een snoek is. Een snoek is een hele luie vis. Ja. En een makelaar is een hele luie ondernemer. En als je nou eh, wat huizen verkocht van Erik de Vlieger... dan steeg je in het snoekenklassement. Kon je bijvoorbeeld een barracouder worden... En als je de meeste huizen had verkocht... dan kreeg je een reis van Erik de Vlieger cadeau. Maar ik kent er <laughs> ook makelaars die heel veel verstand van zaken hebben... die je precies wijzen op de tekortkomingen van een huis. Als je bijvoorbeeld Zeker. koper bent, uh, die in de gaten houden... of de vraagprijs niet te hoog is, al dat oh, soort absoluut. zaken. Absoluut, er zijn natuurlijk ook makelaars... die hun vak gewoon heel erg goed, goed, goed verstaan. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat Henk uh, hetzelfde vindt... Um, toen die huizenbubbel werd opgepompt zijn er heel veel makelaars bijgekomen. Dat is niet goed geweest voor het aanzien van het vak. Um, het vak stond, staat eigenlijk uh, al zo niet heel erg hoog aangeschreven. Maar door die, door die toeloop van ja, gelukszoekers zeg maar, uh, is dat vak gewoon een beetje, een beetje verwaterd. En um, daar komt nog eens bij dat sinds 2001 is het een vrij beroep. Mag iedereen zich makelaar noemen... En uh, daarvoor moest je worden beëdigd, net als een arts. Ja. Dus je kan ook ja. gewoon makelaar worden willen maken. Nou, ja. dat is een uh, reële optie. <laughs> nee, ja. We ja, zijn eigenlijk al. <laughs> We zijn alle vier makelaar. Wij zijn allen, ja, wij ja. Zijn allen eigenlijk makelaars. Maar was het ook echt zo dat. Um, nee, nee, ik kan me ook voorstellen dat makelaars uh, elkaar opbellen en, en hè, de verkoop- en de aankoopmakelaar om de prijs op te drijven, dat soort dingen, gebeurde dat ook? Ja, dat gebeurde heel, uh, dat gebeurde heel veel. Uh, dat dat vertelden makelaars zelf ook uh, aan ons. Die, ja? Uh, ja, die spraken gewoon af in de kroeg... en dan uh, gingen ze een beetje in het midden zitten. En dan hadden ze evenveel geld. He, want ze kregen allebei een percentage van de aankoop-verkoopprijs. En uh, ja, dus die aankoopmakelaar die ging niet heel uh, moeilijk doen. En, uh, en er werd gewoon een prijsje gemaakt. En jullie hadden dat eigen ervaring ook... Ik niet, nee. Ik ben, een, uh, ik ben een huurder. Ik heb nooit een huis gekocht. Ja. Smits, niet smeert, smits huurt. Maar, ik, maar jij wel? Ja, ik heb gekocht in 2007. In de lente, dat was uh, het hoogtepunt van de, van de huizenmarkt eigenlijk. Dus ik was... Uh... Op tijd bij, zullen maar zeggen. En eh, nee, ik heb gekocht toen voor heel veel geld. Ik woon op 42 vierkante meter. Ik heb daarvoor betaald eh, 215.500. Terwijl dat huis stond in de verkoop voor 179.000 euro. Je hebt veel te nou. veel betaald, waarom? Uh, nou, nou ja, goed, toen ging dat zo. Je moest bieden met gesloten envelop. Je kon één keer een bod opschrijven. Moest je doen in de envelop. Mm. De envelop ging naar de makelaar. Het hoogste bod won. En toen was hij in Amsterdam. Jo, je was wel blij. dat Je kon bieden op een huis. Als je überhaupt mocht bieden. En nu heb je een, een schuurtje. Voor Schuurtje. Ik heb een, in, een inloopkast Meneer Pronk, <laughs> euh, u bent er nog hè? Ja, ben hoor, juist, ik ben er. juist. We hebben even de statistieken erop nageslagen. Wat blijkt: tussen 1998 uh, en 2002 zijn de huizenprijzen enorm gestegen. Dat was eigenlijk feitelijk het begin van de bubbel. Uh, u was toen minister van Vrom. Heeft u zich nooit zorgen gemaakt over die ontwikkeling? Ja, wel enige. Op een gegeven moment uh, komt er een eind aan. Maar op dat moment nog niet. Maar heeft zich geen zorgen gemaakt. Ja, je weet natuurlijk, en dat was in de jaren negentig het geval... dat het heel makkelijk wordt om uh, je huis te gaan financieren. De schuldenpositie uh, van mensen ging toenemen. En we maakten het makkelijk. Dat was natuurlijk die hele periode het geval. We maakten het makkelijk uh, om huizen te kopen. Om huizenbezit uh, te bevorderen. En ja, op een gegeven moment uh, komt daar een eind aan. En dat is vijf jaar later het geval geweest. Ja. Heeft u nooit overwogen om in te grijpen toen? Op dat moment niet, nee. Wat geen reden. Op dat moment niet. Moet niet vergeten, we hadden een, uh, een grote politieke discussie al jarenlang. Uh, met betrekking tot de, afrente van de, de aftrek van de hypotheekrente. Mm. Ik was een voorstander om dat uh, aanzienlijk te bemoeilijken. Maar uh, mm. ja, alle politieke partijen in Nederland waren daar zeer bevreesd uh, voor. Uh, ook, uh, ook de Partij van de Arbeid. Ook wel begrijpelijk om politieke redenen. En daardoor is dat niet doorgegaan. En dat betekende dat uh, het steeds makkelijker werd natuurlijk... om je huisaankoop te financieren. Met ja. dat zijn we natuurlijk met z'n allen, ik ook... mee verantwoordelijk <laughs> geweest uh, voor uh, ja, de uiteindelijke afloop daarvan. Maar u meer dan ik, hoor. Want u zat dan uh, Ja, aan ik zeg met z'n allen als politieke partijen, als politici. Dat oh, bedoelde dat ik. Ja, uh, ik wij niet als, als, ben niet als, bij met z'n vijven. Nee. Als, nee. als alle makelaar. Uh, Henk Willem-Smits en Jas van Kleven. Uh, de makelaar, we hebben, jullie, jullie, jullie hebben jullie hem hebben net de grond in ja. getrapt. Uh, al deden, waren natuurlijk ook in die tijd... Hè, uh, voor de crisis heus wel... Uh, makelaars die echt wat voor je deden. Maar als we het even ja. vergelijken met nu, hoe pakken mm -hmm. ze het nu aan? Nou, de beroepsgroep is nogal, is nogal uitgedund. In 2011 zijn er 610 makelaars niet gegaan. In 2012 850, in 2013 550. Er zijn er nu nog over 4500... Dus maar als ik nu een huis wil kopen, wat ja. doet een makelaar voor mij nu? behalve dat uh, uh, Als jij nu een goede zijn. makelaar hebt... dan moet het een makelaar zijn die een speel in het web is... in een bepaald dorp of in een bepaalde stad. Dus hij moet een heel ja. groot netwerk hebben. Hij moet bekend zijn bij de tennisclub. Hij moet bekend zijn bij de bingovereniging. Hij moet uh, uh, uh, uh, uh, in de ouderraad zitten van de basisschool. Hij moet helemaal in zo'n gemeenschap verworteld zijn. Want dan weet hij uh, wie een huis zoekt. Uh, wat voor een huis hij zoekt. Maar je kan waarom... net zo goed zelf een huis uh, verkopen... Dat zou je absoluut zelf kunnen doen, ja. Je hebt misschien helemaal geen verkoopmakelaar nodig. Maar, maar... is dat zo? Kan je net ja. zo goed... Waar, ja. waar moet je op letten als ik besluit een huis te kopen zonder makelaar? Waar moet ik op letten? Uh, bouwkundige staat van het huis. Dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. Daar heb je natuurlijk is. de ballen verstand van. Maar nee, dan... maar dat kun je gewoon opvragen. kun je gewoon laten doen. Je, je laat gewoon een bouwkundige keuring uitvoeren. Ja, want in principe. En zo duur is dat helemaal niet. Want dat doet, dat doet een makelaar ook niet. Die laat dat ook doen, toch? Dus Die kan die je, zo goed, ook, die ja, kan ja, je ja, net zo, die zo laat goed laat passeren het en het zelf uh, vragen om zo'n bouwkundige oh, onderzoek. Ach jongens, ja, nog eens één leuk voorbeeld van een makelaar... die zich ten koste van wie dan ook verrijkt heeft. <laughs> nou Henk. Nou, daar heb ik, ja, dat is, uh, mijn, mijn vader heeft daar een hele leuke anekdote uh, over. Die, uh, die wilde zijn huis verkopen, dat is in een hoge zand. dus een uh, moeilijke plek. Die makelaar zei, nou daar ben ik zeker wel een half jaar mee bezig. Misschien wel een jaar. Dus ik wilde er 6000 euro voor. En het huis was in twee dagen verkocht. Maar en de 6.000 euro kwam niet terug. Nee, die was betaald. En, uh, nee, en, uh, de, nee, de vorige keer dat mijn vader uh, een nieuw huis heeft gekocht... heeft hij dat inderdaad uh, zonder makelaar gedaan. Hij huurt nu. Nee, nee, <lacht> dat niet. Nee, nee, bedoel jij? <lacht> ik ik ja. wel, ja. Ik, uh, ik, ben nooit, ik ben er nooit aan toegekomen een huis te kopen. Daar uh, ben ik uh, nou, wees blij. nu wel blij mee, want... Uh, ik geloof dat Joost uh, nu 60.000 euro onder water staat. Leuk denk ik wel. <laughs> Kortom, um, heren, die makelaars. Nou ja, nee, er zitten er zit er ook goede bij. Er zitten goede bij. Absoluut. Maar je kan het ook zelf doen. Je kan het ook zelf doen, ja. De nieuws -PV. De Turkse premier Erdogan is woedend over uitgelekte geluidsopnames die de indruk wekken dat hij grote sommen geld verbergt. En volgens Erdogan zijn de opnames bedrog. de west buitenland directeur Guldsa Erste uh, ja, Team. Jij hebt die tapes beluisterd. Wat is dat te horen? Ja, uh, op een gegeven moment belt uh, Erdogan zijn zoon op. En hij, hij zegt zo van: uh, Luister, er zijn allemaal arrestaties verricht. Allemaal ministers zijn opgepakt. Je moet ervoor zorgen dat zoveel miljoen euro... zo snel mogelijk het huis uit kan krijgen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dan belt zijn zoon hem weer terug. En dan zegt hij, nou, het is geregeld. Ik heb zoveel miljoen euro daar. Zoveel miljoen euro daar liggen. En dan zegt hij, je moet het niet zo openlijk hebben over bedragen... want we worden afgeluisterd. Dat wist hij al. Ja, dat zegt hij dus wel. Althans, als dit natuurlijk een authentieke opname betreft. Hè? Ja, precies. Ja, het is heel moeilijk om, om, om dat te kunnen zeggen. Ik, ik vind sowieso dat als je naar Ardoan luistert... soms is het gewoon een beetje misvormd ook. En het lijkt alsof hij ligt en dan ook nog eens fluistert. Waardoor je echt niet zeker weet of hij het is. Maar af en toe denk je van... nou, dat lijkt wel heel erg veel op de stem van Erdogan. En Erdogan heeft het al maanden over een complot tegen hem... van een beweging die heel erg sterk is in Turkije, de gülen beweging Denk, Denkt hij dat die beweging er ook achter zit? Ja, hij, hij zegt wel vaker van... Hè, de bedenkers hiervan zitten in het buitenland. Ze proberen onze regering ten val te brengen. Dus dit zou een toneelstukje kunnen zijn volgens hem? Ja, hij zegt ook... toen zijn gisteren met een verklaring naar buiten gekomen... het kantoor van de premier dan... van dit is absoluut nep en het is gewoon gemanipuleerd... en. Uh, pas maar op, want het heeft zeker wel juridische gevolgen. En Erdogan is vast niet de enige die wordt afgeluisterd, toch? In Turkije. Nee, gisteren uh, kwamen twee deelingsgenere de kranten ook naar buiten met dat er duizenden politici en zakenmannen worden afgeluisterd. En uh, ze insinueerden daar ook dus weer dat daar een beweging achter zit, de invloedrijke gulaan beweging islamitische beweging. En zij zeggen dus, ja, nou, het is allemaal gewoon. Ze proberen ons eigenlijk helemaal kapot te maken... en onze regering ten val te brengen. Gaat dat nog gebeuren, denk je? Wordt dit uh, echt, het is een langzamerhand een olievlek die zich verspreidt natuurlijk. Ja, dit is absoluut natuurlijk gezichts, gezichtsverlies voor uh, Ardon. Hij is al elf jaar aan de macht. Maar dit is absoluut gezichtsverlies voor zijn partij. Uh, maar het is echt nog afwachten, want hij zit wel nog stevig in het zadel. Uh, er komen verkiezingen aan. Over maand, lokale verkiezingen. En uh, vanuit daar moeten we een beetje verder kijken... Wat, wat de mensen gaan doen. Gaan ze toch nog op stemmen? Of denken ze nou... mijn stem is niet meer voor jou. NWS Buitenland-redacteur Goucha Ersetien. Dank voor dit bericht. Sanne Durlo aangeschoven, hoofdredacteur van kennislink.nl. Elke week praat jij bij ons bij over de wetenschap achter het nieuws. China kampt met de fikse smokoverlast. Er is voorlopig geen verbetering in zicht. Wat is er allemaal aan de hand, Sanne? Ja, het is heel afschuwelijk als je die beelden ziet. Want je ziet dat er mensen echt. het zicht is minder. Nou, dan weet je zeker dat de normen mm. overschreden zijn. Je leest ook, of je hoort in het nieuws dat het 12 tot 16 keer de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden is. Ik denk aan altijd, dat zegt volgens mij mensen niet zoveel. Wat zegt dat nou? Hoeveel is dat? Um, en ik dacht, het is misschien aardig om even een vergelijking te maken... met uh, bijvoorbeeld Nederland uh, toen hier uh, uh, hoe heet het, het vuurwerk van uh, Nieuwjaarsnacht. En dan is op de ergste plek in, in Nederland... dan zitten we nog niet eens aan twee keer... De norm. En dit is 5, dus, 12 ja. tot 16 keer erger. Ja, en ja. dat is, het is wel, ze meten die normen over een bepaalde periode, 24 uur. Dus een en vuurwerk is natuurlijk meer punt. Maar het, is, het geeft wel iets aan over hoe ernstig het daar is. En um, uh, ja, het, de, de smog is, dit is het uh, meten waarde voor deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Dat is ongeveer een derde van een, de breedte van een haar. Um, hm. en uh, dat zijn hele erge sto st stoffen... want we merken steeds meer... dat is eigenlijk steeds meer achtergekomen... vroeger werd er altijd gemeden op stoffen... die kleiner waren dan 10 micrometer... maar de grotere deeltjes... die gaan helemaal niet zo diep in onze longen... en die kleiner dan 2,5 micrometer gaan dat wel. En uit welk materiaal bestaat het dan? Ja. Uit van alles, want smog is niet alleen dit... het is ook uh, ozon... dat is uh, een soort zuurstofverbinding... het is ook uh, uh, zwaveldioxide... Uh, um, stikstofdioxide... allerlei stoffen. St uh, stoffen die, uh, allerlei smeerboel. Ja. En, die, en die, roetdeeltjes, die roetdeeltjes waar het vaak over gaat. Omdat het vaak afkomstig is van verkeer of van verbranding. En in, in, in China natuurlijk heel erg veel van de kolencentrales. Uh, en ook de industrie daar. Dat kan vanuit uit van alles bestaan. Maar heel veel koolstof met, verbonden met metaaldeeltjes ja. en van alles. En het is natuurlijk vooral slecht voor de luchtwegen. Bij mensen. Ja, maar het is uh, juist die kleine deeltjes die kunnen via de longen ook gewoon in ons bloed terechtkomen. Dus het is niet alleen maar slecht voor de longen, wat je zou kunnen verwachten. Maar het bereikt ook ons hart. Het heeft meer kansen op hartinfarcten. Dat is de fijnstof, en, hè? Uh, dat is de fijnstof, echt. Ja, precies. En uh, uh, bedoel, ongeboren kinderen en zo krijgen, die krijgen er ook last van. Er zijn echt wel uh, vrij veel... Uh, ja, dus je wordt er niet vrolijk van. Is er iets tegen te doen? Nou, de Chinese overheid die heeft natuurlijk direct wel iets gedaan. Namelijk het verkeer wat terugnemen... en bepaalde industrieën, gezegd, te stoppen met, mm. ja, met, met produceren. Maar dat zijn hele korte termijn dingen. Waar China naartoe moet, is echt iets doen. En dat betekent overstappen op andere energiebronnen. En filters plaatsen, want heel veel van die, van die fabrieken... daar zitten nog niet de filters op die we hier hebben. En het was hier... Twintig jaar geleden rook het hier ook een stuk minder fris. Het maakt echt heel veel uit. Je kan er best, be, best wat tegen doen. En voor mensen zelf, je ziet dat mensen allerlei van die mondkapjes ja. voor hebben. Maar als je dat wil tegenhouden, dan heb je eigenlijk bijna een soort gasmasker nodig. Dus erg lekker ademt dat niet. Zo'n mondkapje helpt niet? Nee, wat wel een grappig iets is, is, nou het helpt wel. Maar je moet een hele, hele zware, waarbij je ook nog buiten niet heel erg prettig uh, uh, beweegt. En gewoon een gewoon kapje, ook een, een chirurgisch kapje of zo, daar heb je niet zoveel aan. Um, wat je wel ziet, is dat. Er, er is een beetje een nieuwe ontwikkeling dat er uh, spijkerbroeken op de markt kunnen komen die een deel van, het, van die schadelijke stoffen uit de lucht zouden kunnen halen. Doordat er met nanotechnologie kleine balletjes in zitten die de stikstofoxide bijvoorbeeld omzetten in minder schadelijke stoffen, die we er dan weer uitwassen. Dus alles, alles Chinezen die uh, spijkerbroeken gaan dragen, ja, nou moet dat scheelt je dat weer iets. Je moet heel spijker, een spijkerpak aan dan. <laughs> ja, precies. Nou, ja, boven die, dus nog die blauwe zoveel... pakken natuurlijk ja. Ja. Het levert wel echt wat op. Want eerst dacht ik van nou, wat scheelt dat nou? Maar het scheelt wel wat een. Uh, familieauto ongeveer per dag uitstoot. Dat haal je er ook wel uit met die broek. Maar ja goed, dat is natuurlijk niet, een, niet echt een oplossing. Um, ze, ze moeten naar... Uh, anders ja, ik heb gelezen dat een, een Chinese generaal heeft gezegd dat de smok wel een uh, goede bescherming biedt tegen Amerikaanse lasers. Ja, dat was een mooi staaltje van afleidingsverdag ik. Uh, het is waar dat. Uh, uh, kijk, laserlicht is licht. En dat wordt verstrooid door, door smok, wat allemaal deeltjes zijn. Maar de Amerikanen zijn nog helemaal niet zo ver met hun uh, laserwapentechnologie. Uh, Bovendien. Uh, volgens mij is er geen oorlog op moment tussen China en Amerika. Ik ben ervan overtuigd dat er meer mensen sterven door de smok op momenten in China dan er ooit door die laserwapens uh, kunnen sterven. Sanne Durlo, dankjewel. Tot volgende week. Joris van de Kerkhoff zit in de riddelzaal in Den Haag. Hij moet waarschijnlijk fluisteren... want hij is bij de hooging van de Nederlandse medaillewinnaars al daar. Ja, dat wordt dus dat biljartverslag waar Geo het er straks ook over had. De premier is nu aan het praten. Is alle sporters aan het nagaan? Is iedere sporter persoonlijk aan het toespreken? Sporters die een twintig minuten geleden door Umberto Tan... die presenteert het allemaal, naar voren werden geroepen. Dames en heren, uw Olympische sporters... En iedereen ging staan. Iedereen één voor één werd er naar voren geroepen. En een premier die begon zijn verhaal als volgt. Nog nooit waren Nederlandse sporters op de winterspelen zo succesvol. De 24 medailles, acht keer goud. Het record tot nu toe, namelijk 11 medailles in Nagano in 1998, is verpulverd. Zeer indrukwekkend. En dit is het applaus niet voor die eerste woorden... maar voor een van zijn laatste woorden. Allemaal mensen die, die hier bij elkaar zitten. Ouders, mensen van verschillende bonden. De voorzitter van de wielrenbond bijvoorbeeld, Marcel Wintels, zit daar. En nu worden de coaches toegesproken. Hij spreekt... En zijn collega Schipper spreekt zo. En ze zijn nog wel een half uurtje bezig. Ook in Den Haag Jan Pronk. Jarenlang secretaris-generaal van UNCTAD. Dat de ontwikkelingsorganisatie van de VN. Meneer Pronk, jeuken uw handen niet om naar de brandhaarden in de wereld af te reizen? Er zijn er zoveel tegenwoordig. Ja. Mali, de Centraal Afrikaanse Republiek, het Midden-Oosten, noem maar op. Ja, eerlijk, eerlijk gezegd ja. En daar uh, komen er steeds nieuwe bij. Ik ben echt pessimistisch. Jebu, Oekraïne momenteel natuurlijk. Uh, ja. Oeganda, dat is. Dat is rampzalig wat zich daar uh, momenteel aan het voltrekken is. Uh, mensen worden vogelvrij verklaard. zuid soedan Homoseksuele nou, worden verklaard ja. Ja. ja. ja, inderdaad. Maar u gaat niet? Of gaat u wel? Nou, ik, wanneer ik zou gevraagd worden om wat te doen, ja, zeer zeker. Maar als toerist ga ik niet. Nee. nee, ik kan me voorstellen. Maar u denkt dat u nog gevraagd wordt? Of denkt u, nee, ze hebben mij al lang uit het vizier? Ik geloof dat ze mij uit het vizier hebben. En wat ik momenteel doe, is uh, overschrijven. Uh, ik, ik geef eigenlijk... Alleen maar college momenteel. Het enige wat ik nog doe, ik heb geen functies. Ik geef college. Eh, Amsterdam, Nijmegen, buitenland, eh, hier in Den Haag. Eh, en ik spreek dus over eh, conflicten, en ontwikkeling, globalisering, al dat type vraagstukken. En ik hoop mijn inzicht en kennis eh, ja. te kunnen overdragen om, aan de komende generatie. U heeft mijn broertje nog college gegeven onlangs? Was je er tevreden over, of niet? Ja, mijn woordje was bijzonder te spreken. Waar was dat? Uh, in Den Haag. Oké. Okay. is net afgesloten. Ja, ja, fijn zo. Ja, maar <laughs> ja. Kijk, wat, ik, wat ik merk is dat er een jonge generatie opkomt, van twintigers vooral, die echt geïnteresseerd is weer uh, in andere mensen, in het buitenland, en niet alleen maar weer denkt aan de eigen carrière en aan, uh, aan, aan de eigen beurs. En dat, dat is een hoopvol teken. ja. En hoe zou je nou de ontwikkelingen in dat soort landen... Dat, die, die ontwikkeling die je nu volledig ontsporen... hoe zou je die kunnen terugdringen? Moet die rol van de VN toch veel, veel groter worden? Ja... Zeer zeker. Kijk, waar ik een groot voorstel van ben... en daar heb ik ook voorstellen voor gedaan... is dat er een soort van hernieuwde preventieve diplomatie gaat komen... en dat er niet alleen maar beslissingen genomen worden... in het kader van de Verenigde Naties... wanneer iedereen het ermee eens is. Het vetorecht van de grote landen maakt het erg moeilijk. We zijn momenteel voortdurend te laat. We praten alleen maar over de vraag... zullen we wel of geen vredestroepen sturen? En ja. dat is veel te laat. Je zult al in een heel vroegtijdig stadium... Situaties moeten kunnen beoordelen en moeten kunnen gaan praten. Dat betekent bemiddelen, dat betekent informeren. En wanneer we dat eerder hadden gedaan in landen zoals Syrië en Oeganda en Soedan en Centraal-Afrikaanse Republiek, dan hadden we wellicht een paar van die uitbarstingen, escalaties van bestaande conflicten kunnen voorkomen. Ja. Ook aan tafel journalisten Henk Willem-Smith en Joost van Kleef. Jullie schreven tot nu toe boeken over Sjoerd Kooistra... over het Nederland als belastingparadijs, nu ja. dus de makelaars. Ja, eindelijk een vrolijk boemster. <laughs> wat wordt, uh, wat wordt het volgende onderwerp? Dat uh, weten we nog niet. Nou, heb je een idee? <laughs> als je wat leuks wil. Vorig... Hebben jullie echt helemaal geen idee, hè? Nou, nou, nou, we hebben ideeën, maar dat nou, moet je nooit nee. zeggen. Waarom niet? Nee, daar gaat iemand anders misschien mee vandoor. Nou, oh, oh, ja. dat brengt geen geluk. Ja. Hebben jullie langer voor dit boek gedaan? Of was het echt nee, deze, deze heeft ze uh, redelijk snel. Normaal doen we een anderhalf jaar over. Deze was in een half jaar klaar. Dit was een beetje natte vingerwerk. Ook. Nee, nee, nee, nee, ah, nee, nee, nee, nee, het is nee. Geen natte vingerwerk. Maar het was wel iets makkelijker. Het is wel iets, het was wel het iets, is iets luchtiger. Het boek schrijft zichzelf, zel zeg je dan. Ja, dat is ook wel ja. zoiets. Een klanderen van het <laughs> ene boek in het andere. Het ene hoofdstuk in het andere. Ja, hartelijk dank. Heren. Goed dat u er waren. jullie er waren. Henk en willem en Joost van Kleef. Niet onbelangrijk. Jan Pronk in Den Haag. Dank. En van de deuren van hetzelfde goed weekend allemaal.